Het Amerikaanse leger zegt in Syrië... een leider van de terreurbeweging Islamitische Staat te hebben gedood. Bij de aanval van gisteren zijn ook twee volwassen zonen van de is-leider omgebracht. Volgens het leger waren ook zij lid van de beweging. Het Amerikaanse centrale commando zegt dat de drietal een gevaar was... voor Amerikaanse troepen en bondgenoten. In Syrië zijn zo'n 2000 militairen gestationeerd... om vanuit daar te strijden tegen IS. Zo'n 20% van de medewerkers van ruimtevaartorganisatie NASA vertrekt. Dat komt door zware bezuinigingen. De regering van president Trump maakte in mei bekend dat het budget voor NASA met een kwart wordt verlaagd. In totaal vertrekken zo'n 4000 medewerkers. Deskundigen zijn bang dat daardoor de veiligheid van ruimtemissies in gevaar komt. Het is onduidelijk hoeveel medewerkers worden ontslagen en hoeveel zelf weggaan bij NASA. Op walgeren in Zeeland worden Aziatische hoornaars voorzien van een zender. Imkers hopen dat de wesp daarmee de weg wijst naar zijn nest, zodat dat kan worden vernietigd. De Aziatische hoornaar komt van nature niet voor in Nederland, maar wordt hier sinds een paar jaar aangetroffen. De exoot kan mensen steken en voor honingbijen, hommels en andere bestuivende insecten is de hoornaar dodelijk dan nog het weer. Wolken, zon en in het binnenland enkele buien. Het is 22 tot 25 graden. Ook morgen zon, bewolking en een bui. En dan wordt het ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen file-meldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Dit is ZFM, met nu, Zandvoort op zaterdag. They return for the first time in a decade, in 2025, for the tenth time. The true legends of our oceans. They sailed through high waves and heavy storms. They teach us guts, courage, and historical lessons. They connect us with cultures from all over the world.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 ben je al uh, helemaal in de stemming voor Sail uh, 2025? Ja, top, top, top. top. Nou, top. we gaan eens even kijken hoe het met de boot is. Rock the boats. Hier is uh, Forrest. MUZIEK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 Maar de dagen voorafgaand daaraan, op maandag en dinsdag, hebben we in Ermuiden en Beverwijk een groot feest. Wanneer is dat eigenlijk begonnen? Die, uh, wanneer zijn jullie vanuit uh, de gemeente Velsen en Beverwijk begonnen met het organiseren van die Priestel? Nou, de gemeente Velsen, uh, Ermuiden is onderdeel van Velsen, is in 1995 daarmee begonnen, zelf als gemeente. Oh, toen ook al? En, ja, en daar was ik ook al bij betrokken. En in, uh, in 2000, toen is er een stichting opgericht.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 Nou, daar kunnen al heel veel mensen op. Uh, de Kop van de haven. Uh, oh, mag dat? Even onderbreek je even. Ja. Ik, ik dacht dat de ja. pieren gesloten waren. Nee, die tijdenhuis gaat eventjes... Uh, volgende week weer een weekje dicht vanwege onderhoud. Okay. Maar in principe uh, wordt dat een beetje gedoogd. Uh, je mag gewoon wel de pieren op. Uh, Rijkswaterstaat zegt dat het officieel niet mag, maar... Uh,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 Uh, dus maar dat uh, we gaan in ieder geval met, met een knal eruit uh, <laughs> de dinsdag. Dat oh, maar uh, geen zin is. Ja. Nee, inderdaad. <laughs> ja, ja, ja. Om 12 uur s'nachts en om 12 uur s'nachts wij dan een stokje over aan uh, Zeel Amsterdam. Ja, tuurlijk. Ja. En dan gaan we natuurlijk woensdagochtend om tien uur gaan uh, gaat de grote sluizen open.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 Dus daar hopen, we, daar hopen we op. En dan is het voor mij ook geslaagd. Zo is dat. Goed, uh, Friesel Huizinga. Dankjewel voor je uh, toelichting. En uh, nou dat het een hele mooie prijsel mag worden. Daar gaan we zeker van uit. Dankjewel. Goed zo. Dankjewel. dankjewel voor deze bijdrage. Goed weekend. Dag. Dag. En dan uh, dinsdagavond een uh, optreden van uh, Chef Special. I've been, up, I've been down I walked the line, I've come around I've been lost and I've been found Said love, love's a mystery. I'm looking for the answer, but all. I Smell the rose, sin and winter season Heart to carpentine, when you're hardly breathing I wanna be the one to love you when your heart is bleeding, bleeding. Said la vie, love's a mystery I'm looking for the answer but all I find is me Oh my, it's got me on my knees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 Deze Haalse Band Chef special is uh, geheel terecht heel groot geworden. En uh, ze mag bij Price uh, in uh, Muiden, in de Ejmond, zo moet ik het zeggen. Ja, mag ze optreden op uh, dinsdagavond. En kan iedereen daar gratis en voor niks uh, bij zijn en een mooie feestje vieren.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 En het geluid echt uit de disco tijd, de jaren 80. Deze van Steve Einten, de man achter Peel Saville. En dit was een andere hit van hem. Je hoorde deze in The Key of Life. Het is uh, ja, even een half vier uh, geweest. We gaan naar uh, Bloemendaal toe, uh, Benno. We gaan uh, inderdaad praten met uh, de commandant van de regimentsbrigade Bloemendaal, Ruud Kloek. Ruud, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ruud, Hoi. moet je horen, dat is hot, hot nieuws... dat de, je collega's van Wijk aan Zee... reddingsbrigade Wijk aan Zee... die gaan de politie ja. advi, assisteren bij strandpaviljoen... Tim Boek toe, ik wist niet eens dat het bestond. Okay. Maar, ja, naast de pier, hè? Ja, Oost staat naast is een de soort Woedstokachtige paviljoen. Ja, populair paviljoen, hoor. Oké, okay, een, uh, ja, ja, ja, een strand. Ja, een strandrijders weg in velsen Noord. Maar hoe moeten we dat uh, als leken invullen dat de Reddingsbrigade assistentie verleed aan de politie?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 Nou, vechten waren er geweest, waren een paar dronken gasten van een paar viewers. Oh, was het weer. Nou, ja, ja. En dan, uh, ja, die gingen, ja, nou ja, we kunnen dan kunnen we niks hebben. Het is dus of we drank in de man of vechten om een meisje. En dan. Uh, <laughs> en dan worden we gevraagd om, uh, om te helpen. Om Pleisters plakken.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 En nu, eh, als er wat aan de hand is op strand, dan hebben ze nog wel een strandauto. Ja, die zie ik nog wel rijden. En, ja, dan moeten de mensen uit de gewone dienst getrokken worden om op die strandauto te gaan rijden. En soms, als ze uh, uh, capaciteit hebben, rijden ze wel een rondje over het strand over de dag op avonds... Om uh, de boel in de gaten te houden. En bij ons zijn nog die feesten nog. Dan komen ze meestal in het weekend, zaterdags of s'avonds... als die feesten zijn. Ook even met de strandauto over het strand. Ja.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 een paar keer terug hadden uh, wij ook in het doodzekende auto willen we opgeroepen voor een reanimatie dat hebben we oh. ook gereanimeerd zo so.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 nou, we, het eerste jaar varen we, de eerste keer dat het was, dan, dan varen we waren ook met een boot in uh, het Noordzeekanaal. <kijst> toen hadden we tre trek in koffie en toen zagen we een boot uh, met en zo. En toen zeiden we: Joh, Hebben jullie niet koffie voor ons? Hij zei: Nou, was het maar waar? Want we hebben geen filterzakjes. <laughs> nou, ik zeg, Nou, dan gaan wij filterzakjes zegenen. Toen gingen we uh, rondvaren, toen zagen we de groene draak. Oh. En toen zijn we, daar, zijn we daar naartoe gevaren en er zat Nederlandsmid cruise op. En toen hebben we veel uh, uh, beslagjes gekregen. En wij hebben terug met de brandweerboot en die heb keurig koffie voor ons gezet. <laughs> maar toen vader we lacht weer langs die boot van uh, de groene draak en toen smeiden en uh, Nellie's vind kroes dat we moesten komen. En toen kregen we een heel blad met allemaal cake op en zo. Oh. Uh, dat zijn grappige dingen. Die ja. Je niet vergeet niet Jol, dat zijn ja, dat zijn leuke dingen. Maar die groene draak, dat is toch van uh, Prins van, uh, van Be de, uh, Beatrix? Ja, ja en uh, ja, van uh, ja, die van, mee, toen die van de Oranje's.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 Dat gaat zeker lukken tijdens Cel 2025. 10.000 plus schepen richting uh, Amsterdam vanuit uh, IJmuiden en B.R. De single van Rod Stewart die paste daar natuurlijk prima bij. En wie gewoon veilig aan wal blijft, dat is uh, onze eigen Ruud Klok van de Race Brigade Bloemendaal. Ja, ja, zeg Ruud. Ja, ja, ja, ja, jullie hebben van die grote verrekijkers hè, op, de, ja. op Bloemendaal. En als die, uh, die, die, die clippers en die grote zeilschepen aankomen, kan, kan je dat eigenlijk goed zien vanaf... Uh, ja, ja, ja. Dan ja? Ja. kunnen de mensen op de pier gewoon zien wandelen. Als je op de pier loopt, dan kan ik, gewoon, zou ik je gewoon gewoon kunnen herkennen. Nou ja, goed Ruud, dat gaan, nou ga je even te ver. Dat gaat natuurlijk niet, je moet wel even. <laughs> ik Pri zal volgende Even keer. De <laughs> ja, ja, ja, ik zal volgende keer een zonnebril opzetten. Even naar de. Ja, de. de... Goed, kan je zien. Ja, ja, ja. Even naar de zeemeil. Ruud, die komt er ook aan. De ja, grote zeemeil van Bloemenal, 10 augustus. Uh, hoe gaat het programma eruit zien? Nou, het is de 66ste keer dat die georganiseerd wordt. En mensen kunnen inschrijven tot ongeveer 12 uur.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 De app en de vloedstroming, maar soms heb je de wind die er net tegenin blaast. Oké. Okay. Dus dat maakt het dan even spannend, want dan moeten we op het laatste moment beslissen welke kant we opvaren. Ja. Of we uitzwemmen. Meestal laten we dan iemand even in zee liggen van onszelf en dan kijken of we welke kant hij opdrijft.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 Maar er is altijd een wedstrijdgedeelte. Die start zeg maar een paar minuten eerder dan de prestatiezwemmers. En dan starten na de prestatie. En het zwemmen, die wedstrijdgedeelte is allemaal ingekomen doordat het zwemmen in zee heel populair is geworden of het zwemmen in, in het buitenwater. Ja. En door, ook door de opkomst van de triotons. Zijn er oh ja. een vaak mensen die, die uh, bijvoorbeeld in Almere het trioton meegedoen, maar die dat dit dat als een test ging. Mm. Want het, het is natuurlijk altijd anders dan in het zwembad. In het zwembad weet je, ik zwem 25 meter... en daar doe ik 15 seconden over of zo. Ja, ja. En, en in een zee is het... Al, elke dag of elk uur is het anders. De stroming is anders, je weet... Ja, nooit hoe het is. Dus dat maakt het vaak aantrekkelijk voor dat soort uh, zwemmen. Ja. Die vinden dat prachtig. En, en, en gaan meesteren weer de bekertjes uitreiken? Nou, daar zijn we wel, hij is op vakantie, maar oh. er bestaat wel een grote kans Maar er bestaat ook kans dat hij meegaat zwemmen. Oh, zo, die en burgemeester. Dan moeten we er kijken, kijken of je toch uh, kracht genoeg hebt om de bekertjes uit te reiken. Ja ja ja ja, ja, ja, ja. ja Nou, we zijn erbij nee, om dat allemaal mee te maken. Dit is een top een leuke burgemeester. Hij ja, had ook bij de te komen mee te doen. Maar oh, ja? Oh. Die is natuurlijk afgekend ja, ja, ja. dat het zwaar weer werd. Ja. Maar uh, nou, ja, wie weet. Ja, een ander nieuwtje, Ruud, is uh, dat de, je hebt uh, negen, 19 juli een je je nieuwe elektrische strandrolstoel oh, ja. ja, te leeg gekregen. Ja, leen ja, ja die, die, de gemeente behoevende had hem aangeschaft. En die vroeg uh, of wij hem uh, in Bruikwene wilden op beheren, zeg maar. Ja.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 Hebben ze helemaal in uh, regenboogkleuren geschilderd. En dat wordt maandag dan officieel geopend. Nou, geweldig. Dat is toch wel even een nieuwtje. Ja, een leuk nieuwtje. Goed zo. Nou, helemaal in de sfeer van wat er maandag allemaal gaat ja, dat gebeuren. Dat past weer bij het dorp, toch? Zeker, zeker, zeker. Ruud, dankjewel voor je bijdrage. En uh, okay. tot de volgende keer. Fijn tot weekend. Volgende keer. Oh. Mooi weekend. Doei. Dankjewel. Doei. Dat was uh, Ruud Kluk van de Reddingsbrigade Brigade Nou, nog twee plaatjes. Tot aan het nieuws. En weer een. Van die twee is deze. Hoe is